Voor spoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn 1300 veldbedden neergezet voor gestrande reizigers. Hun vluchten zijn vanwege de sneeuw geschrapt... en er wordt rekening mee gehouden dat lang niet iedereen een hotel kan vinden. In totaal zijn er vandaag meer dan 600 vluchten geannuleerd. Bijna de helft van het totaal. Het treinverkeer in de Randstad is ernstig verstoord. Van en naar Amsterdam rijden geen treinen meer. Ook tussen Utrecht en het westen van het land gaat veel minder. Vanwege de sneeuw en gladheid was het op de weg de drukste avondspits. Rond vijf uur telde de ANWB over 1.500 kilometer... langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Inmiddels zijn de files bijna voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Code rood is vanwege het weer van kracht in bijna heel het land... op Limburg en de Waddena. Als het aan justitie ligt, betaalt een veroordeelde drugshandelaar... zo'n 64 miljoen euro aan de staat. De man verdiende het geld met de smokkel van duizenden kilo's cocaïne... Die liet hij per vliegtuig van Brazilië via Frankfurt naar Rotterdam komen. De drugshandelaar werd in 2011 veroordeeld tot een straf van zes jaar cel. Morgen is ruim 90% van de basisscholen dicht omdat de leerkrachten staken. Dat verwachten de onderwijsvakbonden. Meesters en juffen willen meer salaris en een minder hoge werkdruk. Vanwege de staking mogen ouders die bij een aantal grote bedrijven werken... morgen hun kind meenemen naar het werk. Daar worden dan activiteiten georganiseerd. En de muziek van de Groningse zanger Ede Staal komt op Spotify. Staal overleed in 1986 en zijn zoon heeft geregeld... dat de muziek van Staal binnenkort kan worden gestreamd. Iemand op Twitter begon een lobby om de muziek op Spotify beschikbaar te maken. De zoon van Ede Staal pakte die actie op omdat er ontzettend veel steun voor was. Het weer dan nog in de loop van vanavond en vannacht trekt de sneeuw weg via het oosten. Ook vannacht en morgen is het glad. Morgen kan er nog een enkele sneeuwbaan vallen, maar gaat het ook dooien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A2, den Bosch richting Utrecht... tussen Afritkerk-Driel en Fianen, 20 minuten vertraging. De A4, Rotterdam richting Den Haag, is dicht tussen Knopen Benelux... en knooppunt Ketelplein, dat is vanwege de gladheid. Op de A7 horen richting Zaandam tussen Purmerend en Zaandam... een kwartier vertraging. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Krimpen aan de IJssel en Lekkerkerk. De N231 Amstelveen richting Alphen aan de Rijn. Tussen Kudelstaart en Nieuwkoop langzaam verkeer. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk Tussen Assen, Delft, Zuid en Westzaan een driekwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het.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 Ik als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel als ik dans. ja je je te gaan. als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me sexy als ik dans. ja je door, je zo lekker ik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 zeggen Dat ik op je wacht, dat de toekomst naar ons lacht, dan zou ik zeggen: voor de zoveelste keer wil geen ander nooit.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 ZFM Felt I was outside looking in on you. You're always a mysterious one with dark eyes and careless hair. You were fashionably sensitive, but too.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 Strummed my guitar. Well, excuse me, guess I'm mistaken. You for somebody. So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 I want attention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 Misschien leven wat met oplood staat, geschetst, kan met kleur.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 6.9. Zie paint with all the colors of the wind. And you paint with all the colors of the wind. Come run the hidden pine trails of the forest. Taste the sun's sweet We'll This is wild. I'm oh.